Een Terras 1,5 miljoen. Praat voor evacuatie: de De wereld van Filemon. Welkom in het tweede uur van De Wereld van Filemon. In dit programma zoeken we uit hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En dat doen we met behulp van Nederlanders die op de een of andere manier vertrokken zijn uit Nederland en ergens op een mooi plekje in de rest van de wereld wonen. Um, we gaan het in dit uur hebben uh, onder andere over uh, de nationale belangrijke sporten in bepaalde landen. Wij Nederlanders houden natuurlijk van voetbal, schaatsen, wielrennen, hockey, een beetje tennis. Uh, maar uh, ja, welke sporten worden er in het buitenland uh, bedreven? Uh, laten we eerst even naar een sport uh, luisteren die uh, dankzij één man in Nederland steeds populairder wordt. Hij wordt nu gekroond tot wereldkampioen. Turnen aan het hoogrek. Na 2005, weet je toch, nog, toen Yuri van Gelder de wereldtitel won in Melbourne aan de ringen, bewijst nu ook Epke Zonderland dat je bij de wereldkampioenschappen het allerhoogste kunt bereiden, bereiken. Dus alle knulletjes in Nederland, zoek een turnisaal op en ga aan de slag. Wij Nederlanders kunnen het gewoon. Wij kunnen de absolute top bereiken in de turnsport. Ja, Epke Zonderland die werd natuurlijk uh, wereldkampioen uh, op de rekstok wat betreft turnen. Uh, maar welke sporten worden er in andere landen bedreven en welke sporten zijn er populair? En we lezen steeds vaker dat begraafplaatsen worden leeggeroofd. Uh, vooral graven in de Achthoek en Twente zijn de afgelopen weken doelwit geweest van diefstallen en berovingen. Het zou gaan om uh, ja, misschien wel 40 à 50 graven, dat vind ik best wel veel. Uh, en ik vind het ook bizar dat die doden... Dan ben je dood en dan word je nog niet met rust gelaten. Uh, zou dit überhaupt gebeuren in het buitenland? Hoe gaan ze daar om met begraafplaatsen En uh, hoe gaan ze daar om met doden? Dat uh, hoor je straks. Eerst gaan we even een kort rondje maken langs de correspondenten. Kijken of ze allemaal wakker zijn. En fris en fruitig. Karo Kuipri in Bangladesh, goedenacht. Goedemorgen. Lang niet gesproken, maar dat kwam omdat jij in Nederland was. Ja, dat klopt. Ik Ho ben, even, ben even drie weekjes in Nederland geweest. Hoe was het? Ja, het was heel relaxed. We hebben familie gezien, een vrienden gezien en we reden een shot civilisatie. Ja, maar was het moeilijk om weer terug te gaan? Want ik kan me voorstellen dat het ook wel leuk is om iedereen weer te zien. Ja, maar je, zo heb je altijd na drie weken vakantie. Op een gegeven moment heb je ook wel weer zin om naar huis te gaan. En ik vond het ook wel weer lekker om hier aan te komen. Ja. In Bangladesh. Hey, uh, zometeen gaan we het hebben over uh, nationale sport. Ik kan eigenlijk al een beetje raden wat het is in, in Bangladesh. Maar misschien heb jij nog een sport gevonden die wij niet kennen. Uh, cricket is natuurlijk heel populair. En we gaan het hebben over begraafplaatsen. En ik weet dat jij, uh, dat jij altijd uh, actief onderzoek voor ons doet. Dus ik ben echt benieuwd uh, waarmee je nu uh, weer komt. Ik zou zeggen, blijf okay, hangen. Nou, Dan spreek je, je zo. Heel goed. Oké, okay, hoi. Ramel Kranenburg in Amerika, goeienacht. Goeienacht. Uh, heb jij uh, veel gemerkt van de shutdown? Dat was natuurlijk het grote ja. nieuws uit Amerika de afgelopen weken. Uh, nee, nou ja, eigenlijk helemaal niks. Um, een hoop dingen zijn op, uh, op staat en op uh, er gemeenteniveau geregeld. En, uh, ja, er eigenlijk, uh, ik, ik, ik merk er zelf hier erg weinig van. Ik kan niet naar Yosemite Park, maar daar was ik wel niet van plan. Dus. <laughs> maar ik, uh, ik had echt verwacht. Uh, ik, nou, ik ben hier wel verbaasd over. Ik zag uh, foto's in de krant van allemaal ambtenaren. die een beetje bij een fontein zaten. en uh, stille, stille straten. Maar dat was natuurlijk allemaal in Washington. Ja, kijk, dat is allemaal federaal. en die, die zijn allemaal vrij. Ja. En, uh, maar hier is. Ja, alles op. Uh, op Californisch niveau geregeld. Dus weinig. Uh, weinige mensen die uh, thuis zitten. Ja, nou ja, het is ook wel eens mooi om te horen. hoe het. Uh, ja, het andere verhaal. want. Vanuit Nederland heb je het idee dat, het, uh, dat niemand daar iets meer doet. In, en dat niks meer functioneert in Amerika. Maar dat is dus helemaal niet waar. Nee, ja, kijk mensen die huizen willen kopen... die hebben wel problemen om allerlei uh, wat is het, dingen te regelen... die je moet regelen bij de federale overheid. En, uh, maar dat is eigenlijk het enige, maar goed. Ja. zometeen hey, uh, zo meteen gaan we het hebben over de nationale sport in, in Amerika. En uh, ja, misschien zijn er ook sporten die wij niet zo goed kennen, uh, die jij uh, daar wel hebt gezien. En we gaan het hebben over begraafplaatsen. Dus ik zou zeggen, blijf hangen, dan kom ik zo bij je terug. Ja, dat zo. Marike Koets in Australië, goedenacht. Goedemorgen. Uh, goedemorgen, inderdaad. Uh, bij jullie is de Fleet Week geweest. Ja. Wat is dat? Ja, Fleet Review. Um, is het is een viering van het 100-jarig bestaan van de um, Australian Navy. En daar hebben ze toen een paar jaar terug aan 50 landen gevraagd of die ook hun uh, oorlogs- en tolships, oorlogsschepen, wilden sturen. Dus van over de hele wereld kwamen er allemaal grote schepen de, de haven in. En, um, en bijna nog belangrijker, Prince Harry was er. Dus dat uh, was genoeg voor allerlei speculaties en foto's en verschillende mensen. Maar dat is allemaal leuk natuurlijk, maar werd er ook nog een beetje gefeest. Ja, zeker. Prins Harry was er. <laughs> verwacht bijna niks anders. Maar nee, absoluut waren allerlei dingen in de stad en um, uh, veel vuurwerk. En, um. Dus ja, dat was heel leuk, heel zelf. Ja, nou, hartstikke leuk. Lijkt het dan een beetje op een koniinnedag zoals in Nederland? Ach een... nee, nee, het komt niet in de buurt. Oh, oh. Hey, uh, we blijven hangen zo gaan we het hebben over, over sporten. Dat is uh, in Australië, daar zijn Australiërs wel heel fanatiek in. Uh, ja. En we gaan het hebben over begraafplaatsen. Ik kom zo bij je terug. Okay. Tot zo. Uh, en we proberen ook nog contact te krijgen met Ellen Petit in China. Zij uh, neemt de telefoon op het moment niet op. Maar ja, het is in China uh, wel, uh, wel eens vaker het geval. Um, dus uh, ja, daar gaan we nog ontzettend hard aan werken... om ook contact te krijgen met haar. Om het ook met haar te hebben over nationale sporten en begraafplaatsen. En dan gaan wij eerst even naar muziek. Ja, in de jaren tachtig had je in Brittanje allemaal van die bandjes... die openlijk uitkwamen uh, voor hun homoseksualiteit. Uh, het leek mij wel toepasselijk om van zo'n bandje iets te draaien. Want het was afgelopen donderdag Coming Out Day. Uh, dit is uh, Bronsky Beat met het nummer Tell Me Why. Tell me why! Beat met Tell Me Why. Radio 1. Filemon Wesselink. B.N.N. De wereld van Filemon. We gaan luisteren naar een fragment van het satirische tv-programma Koefnoen. Goedenavond, welkom bij Sportkort. Thomas Nijman zegevierde vandaag op de 100 meter vrije slag. Ja, je hoort het startschot. Dus je duikt het water in, je zwemt zo hard je maar kan naar de andere kant, kant. Je tikt aan, draait om, zwemt weer terug. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. Je tikt weer aan, draait weer om. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. Net zolang dat je die 100 meter hebt afgelegd. En je gewoon duidelijk kon zien dat ik net even sneller was dan de andere. Thomas Nijman gefeliciteerd met deze geweldige overwinning. Ja, dankjewel man. Prachtig. Naast mij Jens Bom. Jens, korte reactie. Ja, Jort, wat je hier dus duidelijk ziet gebeuren is dat Thomas het startschot hoort. Je ziet hem het water in duiken. Hij zwemt zo hard hij kan naar de andere kant. Tikt daar aan, draait om, besluit dan om terug te zwemmen. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. Tikt weer aan, draait weer om. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. Tot hij uiteindelijk die formidabele 100 meter heeft afgelegd. Uh, waardoor je duidelijk kunt zien dat Thomas Nijman net even sneller was dan al die anderen. Heel veel Dankjewel, Jens. Tot zover je Sportkort. Mijn naam is Jort Punt. Ja. Oh, jij bent Jort Punt? Ik ben Jort Kom je nou mee? Yeah. Uh, Kofnoen was dat. Uh, het gaat over uh, sporten. Daar gaan we het uh, ook over hebben. In Nederland kijken we natuurlijk graag naar schaatsen, wielrennen, hockey, tennis. En sinds Epke Zonderland is turnen in een keer ook razend populair geworden. Uh, allemaal kleine mannetjes, uh, kleine kindjes gaan nu massaal op turnles. Maar ik wil graag weten wat zijn de belangrijkste sporten in het buitenland? De wereld dat is ons e-mailadres. Ben jij een Nederlander die ergens op de een of andere manier Nederland ontvlucht is en in het buitenland woont? Uh, en je vindt het mooi om een verhaal te vertellen uh, op Radio 1... zodat je misschien ook je familie en je vrienden dat kunnen horen... Uh, en daardoor ook kunnen horen hoe het met je gaat. Uh, ga dan naar, of mail dan naar de wereld De wereld@bnn.nl. Dan gaan wij naar de altijd vrolijke Karel Kuipry in Bangladesh. Goeienacht. Goedemorgen. Woonachtig daar, uh, samen met je vrouw. En je bent, uh, ja, je doet allemaal klusjes daar. Je bent een keer popster geweest. Uh, je bent een model geweest. Uh, maar bovenal <lacht> huisman. Toch? Ja, dat, dat klopt. Hé, hey, uh, welke sport is populair in Bangladesh? Behalve cricket. Of is het toch behalve vooral, cricket, of is het toch vooral die, cricket? Dat is zo'n uh, ja, zo open deur. Dan denk ik dat de opvallendste sport die heel populair is... is badminton. Oh, Oké, okay. want hoe ver liggen jullie van, uh, nieuw, uh, van uh, Indonesië vandaan? Sorry? Hoe ver liggen jullie ongeveer van Indonesië vandaan, Bangladesh? Oh, uh, uh, wat is dat? Denk uh, vijf uurtjes vliegen van Jakarta? Vier okay. uurtjes? Sorry. Relatief dichtbij. Relatief dichtbij. Want daar komt het waarschijnlijk maar weet vandaan, niet hoe het komt, toch? Ik dat het ja, dat denk ik ook. Maar ik weet niet hoe het komt dat het zo populair is. Misschien dat het uh, goedkoop is of dat je niet zoveel ruimte nodig hebt. Als je het vergelijkt met cricket of zo. Maar uh, ja, overal op straat uh, zie je uh, als er ergens een doodlopend straatje is. Of niet zoveel verkeer. Of uh, er is een stukje gras open of op het dak. Dan gaan ze met verf maken ze een mooi uh, badmintonveld mm -hmm. op de grond. En dan, dan zie je wel dat er wedstrijdjes zijn... tussen mensen uit de straat en uit de buurt. Soms is het gewoon echt een toernooitje. Dan zie je veertig zie je man rond een veldje... en dan wordt er geschreeuwd en dan zijn ze elkaar aan het aanmoedigen. En is, wordt het ook uitgezonden op de tv? Nee, maar dat is het grappige. Ze zijn zeg maar professioneel daar dus niet goed in. Je leest ook niet in de krant dat er wedstrijden zijn... Het is echt iets wat gewoon, ja, voor de mensen wat ze doen. Ja, volgens mij is Bangladesh zelfs de bakermat van het badminton. Tenminste... dat zou heel goed kunnen, maar ik weet het echt niet. Het is uitgevonden in de Brits-Indiase landen. En daar is Bangladesh natuurlijk één van. Wat goed. Ja, maar doe jij het wel eens? Uh, nee. nee. Nee, ik, uh, ik, nee. ik ben nou niet zo goed in. Ik ben wel, als ze op straat aan het krikken zijn, doe ik wel mee. Maar uh, de badminton niet. Want krikken, dat is natuurlijk uh, nummer 1 daar, hè? Ja, nou, absoluut. <lacht> en, en voetbal? Dat, uh, dat is heel groot. En voetbal is ook best wel, uh, best wel groot. Uh, het nationale team is eigenlijk niet zo heel goed... Als je bekijkt zeg maar, nee, naar het niveau nee. wat we gewend zijn. Nee, wij zijn niet is echt... We hebben een Nederlandse bondscoach. Oh, dat wist ik helemaal niet. Wie is dat dan? Ja, dat is Lodewijk de Kruis. Oh. En uh, ja, uh, die uh, is bondscoach nu sinds een paar maanden. En die is nou, met zijn team, met nog een andere Nederlander... zijn die uh, heel hard aan het werk om... Uh, dat, dat beter te laten worden. En, en lukt dat een beetje? Uh, nou ja, het is wel grappig. Uh, ze klagen heel erg over... over die fitheid van die spelers. Ze staan de kranten dan ook vol van. Elke keer krijgen die spelers... van die coach weer een veeg uit de pan... dat ze niet eens 90 minuten... Uh, kunnen voetballen omdat ze te moe zijn. <lacht> en een ander groot probleem is dat uh, nou, alle vorige bondcoaches... die zijn eigenlijk na een aantal maanden opgestapt... omdat uh, uh, die bestuursleden van de voetbalbond... die willen allemaal dat hun zoontjes in het nationale elftal spelen. En uh, die zorgen daar dan voor. En ja, dan kan je selecteren en trainen wat je wil. Maar ja, als uiteindelijk de zoontjes van moet spelen... Dan heeft het heel weinig zin. Ja, ja, en zijn er ook nog sporten in Bangladesh... waar je ja, echt nog nooit van gehoord hebt? Uh, nou, wat ik hier wel heb leren kennen is uh, Karon. Dat is een soort uh, een, een schule. Uh, mm -hmm. uh, maar dan een soort toele soort schule, als ik begrijp wat ik bedoel. Een soort vierkant bord met vier gaatjes in de hoeken... En dan moet je met een soort schijfje tegen een ander schijfje tikken. Oh ja ik heb, heb het, ja. Die, ja, ik heb het wel eens gedaan. In die, in die hoekjes. Dat is heel leuk. Ja. ja. Ik heb het in Sri Lanka wel eens gedaan. Ja, precies. Het is ook echt zo'n uh, uh, zo Indisch spel. Ja, oh ja. Ik zie nu trouwens die Lodewijk de Cruijff je het over had. Die komt van Top Os. Heeft or Top Os. Ja, ja. Oh, daar, is, oh, daar is die speler geweest. Ja, ja, ja. En nu is die nou, eigenlijk hele, best wel een onbekende naam in de, in de, in de voetbalwereld. Ja, maar dan wel hier bondscoach. Dat is wel, uh, nou, misschien, dat die, uh, misschien gaan we nog veel van hem horen. Als jij tussen die drie sporten waar we het nu over gehad hebben moet, uh, moet kiezen. Cricket, voetbal of badminton? Ja, cricket. Ik ben echt zelf een cricketer. Ik vind het prachtig. Ja, dat uh, is wel een ingewikkelde sport met veel regels. Maar uh, als je, ik heb het een keer dat uitgezocht uh, toen ik het aan het kijken was. en dat is het inderdaad een, echt een leuke sport om naar te kijken. Ja, zeker. Gewoon het snelle cricket wat ze tegenwoordig hebben. Ja, het, gaat, het, het, het is een ontwikkeling het spel en het wordt alleen maar beter. Ja. Hé, hey, Karel, blijf hangen. Dan gaan we het zo meteen nog hebben over begraafplaatsen. Vrolijk laatste Heel onderwerp. Goed. Tot zo. Hoi. Remo Kranenburg in Amerika. Goedenacht. Goedenacht. Uh, ja, jij bent daar getrouwd met een Amerikaanse en je werkt daar voor een softwarebedrijf. En je woont dus in Arroyo uh, Grande in uh, Californië. Ja. Uh, ga jij vaak naar sportwedstrijden? Um, nou, af en toe naar de lokale... Wat is het? De high school voetbal. Of de universiteitsvoetbal. Uh, daar wil ik nog wel eens naartoe. Maar ja, we hebben een heel groot sportveld hier aan het einde van de straat En daar wordt heel veel American voetbal. En tenminste van die peewee leagues Van die kleine jochies. American voetbal en baseball gespeeld. Vind je dat dus, leuk, dus, uh, American, American voetbal? Lopen. Nee, het is niet echt mijn sport. Nee, dus, het uh, dus, niet... is. Er is wel veel tactiek en zo, en dat vind ik meestal wel leuk. Maar nee, ik kijk liever gewoon voetbal. Ja, gewoon, gewoon uh, soccer. En, en, en, en, maar uh, honkbal en basketbal zijn natuurlijk wel fantastische sporten, toch? Um, ja, nou, er wordt gezegd natuurlijk dat. Um, uh, wat is Baseball is America's favorite pastime. Um, en American voetbal is eigenlijk wel het populairste, denk ik. Maar in um, uh, basketbal, daar zijn dan weer de schaduwste van de spelers het hoogst. Oh. Dus. Ja, dat is ook wel een beetje vreemd uh, hoe dat gaat. Maar er zijn ook heel veel mensen die, met ba die naar basketbal kijken en de dergelijke. Maar baseball wordt wel gezien als de grootste sport van Amerika. Uh, ik, uh, ik denk het niet. Ik, ik denk dat de van voetbal toch wel populairder is. Echt? Ik kan me er helemaal niks bij voorstellen, joh. Ik vind, ja, ik vind bijvoorbeeld rugby echt veel mooier. Veel leuker ook. Ja, ja ik, er, zijn hier ook, er is hier ook een rugbyteam uh, in St. Louis de Bispo, hier in de buurt. En uh, drie van mijn collega's die, die, die zitten bij dat team. En, uh, ja, het is leuk om te zien, af en toe. Maar ja, het is een rugby. Het is ook weer niet zo heel erg populair waar ik, ik vandaan kom. Heb jij eigenlijk ook nog sporten daar ontdekt die je nog niet kende? Um, nou, wat ik. Um, ik wist wel van het bestaan, maar wat voor mij wel nieuw was, was lacrosse. Oh ja. Um, en dat, dat is een sport, uh, het is een, een Native American. Um, uh, sport En ze uh, spelen dat veel op universiteiten en dergelijke. En dat, dat is ook wel redelijk populair hier. Het, soort, uh, het nergens anders dan Ze spelen in de het met een soort visnetjes, laat ik het maar even zo noemen. Uh, en ja. het is een soort rugby, uh, waarin je dan uh, een bal overgooit in die netjes. Ik klopt, ja. Maar het heeft ook wel iets weg van hockey. Ja. Um, en er is, er is echt een klein goal met een goalie. En, ja, een balletje en een netje waarmee je dan naar de overkant moet, en moet scoren. Ja, en in Amsterdam kan je het trouwens ook gaan spelen. Ik heb wel eens uh, met van die gasten in de kroeg gestaan die met, uh, met zo'n netje in hun handen stonden. En hm. het is echt een universiteitssport, hè? Um, ja, het, het, het is, dat, daar is het wel populair. Je ziet, je ziet, er zijn niet echt uh, senioren leagues, uh, zeg maar, de, na de universiteit uh, voor lacrosse. Ja, ze zijn er wel, maar die zijn niet zo populair als dat het op de universiteit is. Want volgens mij wordt dat gespeeld als de voetbalcompetitie stil ligt. Dan gaan ze daar naar over en als, de, en, en als het dan weer afgelopen is, dan is het weer de voetbalcompetitie. Zo is het geloof ik. Um, ja, ik geloof het wel. Ja, al die sporten wisselen elkaar een, een beetje af. Ja. En de, de voetballeague is natuurlijk hier ook maar van eind augustus, begin september tot ja, begin februari. Zeg maar heel kort. Ja, hey, en sport is enorm belangrijk in Amerika hè? Uh, ja, iedereen wil winnen en uh, sport is uh, wel iets wat uh, leiderschap toont. En uh, als je goed bent in sport, dan ben je ook goed in het leven. Dus het is, het is wel ja, redelijk belangrijk. Heb je dan ook echt een probleem daar in die maatschappij als je gewoon niet kan sporten? Nou ja, goed, de helft van de maatschappij is te dik om te sporten. Dus... Ja, dus, dus ja, niet ik... echt. Dus je hebt niet echt een probleem dan. Nee, ik bedoel 50% uh, De sport niet uh, de, de, Het is wel zo dat de mensen die heel veel sporten Wel een beetje neerkijken op dikke mensen Maar um, ja, voor de rest uh, Elke vader wil wel zijn kind Zien uh, winnen in, ergens in een sport yeah. En uh, sommige kinderen Zijn er net heel goed in twee sporten uh, In basketbal, en de voetbal In de high school uh, bijvoorbeeld En dat is dus echt aanbiedingen van universiteiten Voor allebei de sporten En dat zijn dan toch wel de, de heroes van het dorp uh, zeg Ja maar. yeah. Hey Remmel, bedankt voor je bijdrage tot dusver... want zo meteen gaan we het nog hebben over begraafplaatsen in Amerika. Dus ik zou zeggen, blijf Amidouw. hangen. Gezellig onderwerp inderdaad, en dan kom ik zo bij je terug. Dan gaan wij ik eerst doe even naar... Doei, naar, naar, naar, luisteren naar wat feitjes over sporten uit andere landen in de wereld. De wereld van Filemon. In Japan is een klassieke belangrijke sport Bushido. Dat is een traditionele vechtsport en het betekent de leer van de krijger. In Zuid-Afrika is naast voetbal en cricket rugby een van de populairste sporten om te beoefenen. In de Griekse oudheid hielden vooral adellijke mannen zich bezig met sport. Je beoefende de sport alleen en ingesmeerd in olijfolie. Vooral speerwerpen, verspringen, worstelen en hardlopen waren populair. In Dubai werd de finale van een van de duurste golftoernooien ter wereld gehouden. Je kon een prijs van 10 miljoen dollar winnen. De wereld van Filemon. En wij gaan. Uh, hangt de Ellen al Katelijnen? Oh, Ellen Petit in China. Katelijn is onze redactrice, eindredactrice. Dus ik keek even naar haar of, uh, of Ellen Petit al uh, hing. Die proberen wij te bellen. Die zit in China. Die heeft altijd iets moois te bedrijven. Uh, uh, iets moois te vertellen. Maar uh, die is dus niet te bereiken met geen mogelijkheid. En de laatste keer dat we haar niet konden bereiken... had ze haar telefoon in een taxi laten liggen. Dus uh, het is altijd spannend waar de telefoon van Ellen Petit weer ligt. Maar uh, we blijven erachteraan uh, bellen. Dan gaan we dus naar Marika Koets in Australië. Goeienacht. Hallo. Woonachtig in Sydney. Ja. Je hebt daar een Australische vriend ook. En je bent aan het solliciteren. Klopt. Gaat het een beetje aan ja. het solliciteren? Um, ja, ik had afgelopen vrijdag een tweede gesprek... bij een, een, een bekend Australisch kledingmerk. Dus uh, ik hoop volgende week meer te horen. Ja, heel spannend. En zijn het ja, ik... verschillende rondes of dat niet? Ja dit, ja, dit was dus de tweede. Ik had een, een, een gesprek met uh, um, ja, een, een, twee weken terug. En nu, um, de hoofdmarketing had erbij moeten zijn, maar die kon niet. Dus het kan eventueel zijn dat ik nog een, een derde gesprek moet hebben. Maar uh, dan is het volgens mij wel klaar. <lacht> <lacht> dan moeten ze eruit zijn, denk ik. Ja. Hey, uh, Australië is een uh, ontzettend sportief land. Sport is belangrijk. Ja. Wat, ja. wat is nou de allerpopulairste sport... Da, ja, dat is moeilijk ligt een beetje aan het seizoen. Um, cricket is ongelooflijk uh, populair. Maar jij ja, heel veel ook naar te kijken. Voor kinderen is het grappig genoeg gewoon voetbal, zoals wij het kennen. Um, maar um, wat een, een hele erg Australische sport is, is uh, Australian Football League. Ja, dat is uh, Die, echt uh, tof, hè? Dat is echt uh, uh, voor, voor, voor harde mannen. Dat is niet voor watjes. <laughs> nee. Nee, dat is wel. maar het is niet zo ongelooflijk hard als, als met rugby of iets dergelijks. Dat nee? Is, uh, nee? Nee, nee, nee. Het is niet, bij rugby um, beuken ze echt op elkaar in, zeg maar. En ik, ik, ik heb helemaal niks met rugby. Ik kan het al vergelijken met kleine jongens is die leren voetbal. Dat ze met z'n allen op die bal duiken. Dat dus al een vast, vaste strategie bij rugby achter zitten. Maar zo, zo zie ik dat altijd. Mm -hmm. Maar hier um, mag je elkaar wel tackelen... Maar het is niet een constante tackle. Oké. Okay. Dus, uh, ja, maar het is wel dezelfde vorm Zo'n rugbybal. Ja, ik had al het idee dat het, echt, uh, dat het echt veel harder was dan gewoon rugby. Maar dat valt dus wel mee. Nee, dat valt wel mee hoor. Het is, uh, je krijgt ook nog ruimte om de bal te schoppen als je de bal op, um, gevangen hebt. Als die van een andere kant is geschopt, door iemand anders weer is geschopt en je vangt hem in de lucht... dan mag je dus een vrije trap nemen. En, en, en, en hoe populair is, uh, is uh, wielrennen daar nu eigenlijk? Want jullie hebben natuurlijk een, uh, een Tour de France winnaar. Met Keddle Evans. Ja. Is, merk je dat dat populair aan, aan het worden is? Of al nou. populair is? Nou, nee. Ik moet heel erg zeggen, daar zie ik niet zoveel van, van terug. Er zijn wel fietsen... In het algemeen, maar meer omdat ze dat, willen dat mensen een beetje meer gaan fietsen. Ja. Maar ik zie niet heel veel wielrennen hmm. voorbij komen, nee. Ik heb ook wel eens gehoord dat, dat het in China ook heel erg afhangt van uh, in welke regio je zit. Want Melbourne schijnt dan weer heel erg uh, Europees gezin te zijn. Dus ook Europese sporten zijn er groot. In Sydney is het wat ja. Amerikaanser weer. Klopt, dat is wel waar. Grappig is dat um, EFL, dat um, is een American Football uh, League was dus, of Amerika, merken zeg ik Australian. Um, dat heette dus eerst Victorian, omdat dat dus uit die staat kwam. Mm -hmm. waar hadden vooral uh, rond Melbourne gespeeld. Um, maar het is inderdaad het is, ja, wel beter met welke sporten uh, hier of daar populair zijn. En Sydney is dan wel iets Amerikaner en Amerikaanser inderdaad. Ja, nou, de, duidelijk verhaal, uh, Marieke. Uh, en zo meteen gaat het over heel iets anders hebben. Het gaat het hebben over begraafplaatsen om ja. uh, lekker... Up, gezellig te, te eindigen met het programma. Ja, ja precies. Tot, uh, tot zo. Nou, tot straks. Nou, naast radio maak ik natuurlijk ook uh, televisie. En uh, ik, ben nu, uh, ik maak de portretten van, uh, van bekende interessante mensen. Die volg ik dan uh, een paar dagen lang. En ik doe dat zonder crew. Ik doe dat helemaal alleen met een, met een cameraatje. Uh, en nu ben ik dus uh, Frans Bauer aan het volgen. De, de, de, de, de volkszanger. Uh, want die heeft een nieuwe CD uit. En ik denk, ja. Normaal draai ik altijd een beetje funksol in het programma. Maar uh, ja, je moet ook, uh, als je zo iemand aan het volgen bent, moet je hem ook draaien, vind ik. Dus dit is Frans Bauer met het nummer Jij bent mijn kind. In zoveel kleine dingen van jou. Zie ik weer mezelf Ik kan nooit kwaad op je woorden, Ook al is er rijden toe Ik zou je voor geen miljoen willen missen Ik zou niet weten wat ik zonder jou moest doen want er is niets op de wereld, waar ik zoveel van houd. Je bent mijn kind, niets op de wereld wat ik meer bemin. Het is de liefde van een vader voor zijn kind. Een liefde die alles overwint. Mijn kind, niets op de wereld wat ik meer bemiddel. wil alles kijken, als je maar gelukkig wordt. Jij bent de zon in mijn bestaan. Ik weet niet wat de toekomst je brengt, ik zal er altijd voor je zijn. als die momenten komen dat je ongelukkig bent ik zou voor jou mijn leven willen geven Ik hoef niet te denken als het zo ver komen zou Want er is niets op de wereld waar ik zo Vind. Niets op de wereld wat ik meer ben Het is de liefde van een vader voor zijn kind. Als je maar gelukkig wordt, jij bent de zon in mijn bestaan. Frans Bauer die ik volg in de Week van Filemon TV-programma. Jij bent mijn kind. Filemons Zuip -service. Ah, ik hoor dat we naar de zuip gaan, dat is prima. Uh, we hebben namelijk een flesje wodka, die heb ik hier staan. Het is uh, Esbjerg Wodka. Het is een beetje een raar verhaal, want het is een, uh, een, een, een, een Deens recept. Er staan ook Deense vlaggetjes op, op, de, op de fles. Uh, maar het wordt gemaakt in uh, Leeuwarden. Dus het is Friese wodka. En uh, nou ja, nu is wodka natuurlijk uh, een, een, een drank uh, die eigenlijk meer komt uit, uit uh, Rusland en Polen. Maar in Nederland wordt er uh, best wel veel wodka gemaakt. Bijvoorbeeld uh, door Bols. Uh, uh, Rutte hebben we. In, uh, die zitten volgens mij in Dordrecht. Uh, uh, Hooghout. Dus uh, ja, wodka wordt volop in uh, Nederland gemaakt. En uh, dit kleine bedrijfje in Leeuwarden maakt het dus ook. SBR Wodka heet het. Ik ga even een slokje proeven. Want het schijnt heel zuiver te zijn te zijn, want het wordt uh, gefilterd in, uh, in kolen, of in houtskool ah. ja, en ik moet zeggen dat is heel gek, wodka lijkt een hele neutrale drank maar als je echt goede wodka hebt zoals deze, dan zit er toch echt smaak aan een beetje benzine is het en een beetje kolig misschien ook wel. Maar het is best lekker. En <coughs> Mijn stem was niet zo goed uh, vandaag. <coughs> maar die, uh, die wordt... Uh... Nou, elk slokje wordt die beter. Dus uh, ik denk dat de fles opkomt uh, vannacht. Esbirg Wodka uit Leeuwarden. Dan gaan wij verder met uh, de thema's waar we het over hebben. We gaan uh, uh, naar uh, Joep van het Hek, die het volgende thema introduceert. Uh, want die had laatst een begrafenis van zijn buurman. En verdomd, de volgende dag, ik kom binnen en ik ben een half uur te vroeg in die rouwkamer. Nou, ik weet niet of iemand van u dat wel eens heeft meegemaakt. Ik kan het je niet aanraden. Ik bedoel, dan zijn ze nog niet begonnen. Dus de kaarsen branden nog niet. En uh, er is er nog eentje met de stofzuiger onder de kist wat blaadjes aan het weg. Hè? Er stond een transistorradiootje op de kist. Met verkeersinformatie. Ja. Dat is ook wel leuk, dan weet Kareltje dat hij niet de enige is die stilstaat. Weet je nou ook... Ja. En ik stond een beetje zo en ik keek in die kist, want ik moest even kijken of ik wel in de goede rouwkamer was. En ik kijk in die kist, nou en daar lag hij. Nou, je hebt dood en dood, maar dit was dood. Jezus was die gozer dood. En een duur pak aan, man. Op mijn kosten. En uh, ik denk nou even kijken of er nog wat in zijn binnenzak zit, hè. Heb ik natuurlijk niet gedaan. Voor je het weet, tegenwoordig hangen overal camera's. En voor je het weet zie je zelf terug op geen geenstijl.nl. Dus uh, ik heb het bij die ene ring gelaten. Maar goed, ik, ik, ik. Ja, Joep van het Hek die, die had het over begraafplaatsen. Want de afgelopen tijd zijn er heel veel begraafplaatsen leeggeroofd. 40 à 50 graven zijn er vernield en legeroofd in de Achterhoek... waar ik vandaan kom. En koper en andere onder ornamenten die werden van de graven gestolen... want die zijn geld waard. In Nederland heb je ja, een duidelijk idee hoe een begraafplaats eruit ziet. Dat is een beetje ja, een bossige omgeving, een beetje rustig aan de rand van een stadje met dat water eromheen. Een soort serene, serene plaats. Altijd wel mooi. Ik vind het altijd wel mooi om over een begraafplaats te lopen. Maar hoe zien begraafplaatsen eruit in het buitenland? Dat gaan we het komende uh, half uur uitzoeken. Het laatste half uurtje van het programma. De wereld.bnn.nl. Dat is ons e-mailadres. Ben jij in Nederland ergens in het buitenland? Uh, en, en vind je het mooi om verhalen te vertellen? Uh, mail dan naar dat adres. En ook uh, wij hebben altijd de zuipservice. Daarin behandelen we altijd een drankje waar alcohol in zit. En uh, de komende tijd willen we ons een beetje bezig gaan houden... met uh, dranken uit Nederland. Dus... Ben jij een wijnboer of heb je zelf een, uh, weet ik veel, een stokerijtje op je zolder... En, en, en maak je een Nederlands drankje met alcohol erin? Uh, laat het ons, ons weten, dan kunnen wij die drankjes in het programma om, uh, behandelen. Want daarvoor deden we altijd uh, uh, drankjes uit, uit uh, andere landen... maar het leek ons ook wel eens leuk om uh, stil te staan met Nederlandse drankjes. Dus vandaar de Nederlandse vodka deze uitzending. Karel Kuiperi in Bangladesh, goedenacht. Goedemorgen. Mis jij de Nederlandse drankjes eigenlijk een beetje? Zo'n jenevertje uh, of een uh, kruidenbittertje? Nou, uh, af en toe dat, vind ik dat wel lekker. Maar wat ik vooral, vooral mis is dat je gewoon ergens naartoe kan en een biertje kan bestellen. Überhaupt, kan hè? Überhaupt. Sorry? Dat je überhaupt bier kan drinken. Ja. Ja, en, maar, maar drink je dan wel het liefst ook Nederlands bier? Ja, dat is wel grappig. We zijn zeg maar op, hier op de Dutch Club, zoals dat dan gaat in Bangladesh. Daar is dan altijd Heineken. En alle Nederlanders die drinken heel trots uh, hun Heineken-beertje. Ja, dat is toch even thuiskomen dan, hè, als je dat flesje in je handen hebt. Ja, het is toch even lekker thuiskomen. <laughs> hey, uh, we hebben het over begraafplaatsen. Uh, Bangladesh is ja. uh, een dichtbevolkt land, tenminste daar staat het om bekend. Uh, maar waar worden de mensen begraven? Ja, dat is wel grappig, want uh, jullie kwamen hier mee en ik had daar nooit eigenlijk bij stilgestaan. Ook omdat ik nooit ergens was geweest waar ik dacht, oh, dat is een begraafplaats. Dus ik ben echt een beetje op zoek gegaan. En het blijkt dat er heel dicht bij mijn huis een begraafplaats is. Maar daar mocht ik niet naar binnen. Oh, naar binnen zeg je? Nee. Ja, dat, is zeg maar een afge dat hoort bij een moskee en dat is een echte afgesloten plek. Maar ja. ze hadden zoiets van, nou, wat moet die dit nou eens daar? Dat, uh, dat, uh, dat hebben we liever niet. Dus ik kan je niet vertellen hoe het eruit zag. <lacht> maar uh, mensen worden dus wel uh, begraven, dus niet gecremeerd, begrijp ik hieruit. Um, ja, nou, dat hangt af van, van de religie. In Bangladesh is het zo dat eigenlijk iedereen vrij is om de... Rituelen uit te voeren die bij zijn religie horen. Dus de, de moslims worden als het algemeen begraven en de hindoes bijvoorbeeld, die worden gecremeerd. En, en uh, als ze gecremeerd worden, dan heb je as. Wordt word die dan thuis bewaard, weet je dat toevallig? Of heb je van die muren uh, nou, waar ze dan het uh, in, in doen? Voor, voor de hindoes is het belangrijk dat ze. Uh, een uh, laatste rustplaats vinden uh, in de heilige rivier de Ganges. Oh ja, tuurlijk, ja. En dat komt heel goed uit, want die stroomt ook door Bangladesh... alle, zeg maar, het laatste stadium voor de zee. Dus uh, als dan bijvoorbeeld in het land ergens een, uh, een, uh, een, uh, iemand is gestorven... dan wordt hij in het dorp wordt die verbrand. Hmm. En dan wordt zijn as naar de rivier gebracht. En dan met een kleine ceremonie wordt de as dan in de gang is gegooid. Ja. En dan, uh, dan drijft het as langzaam weg. en ja. Wordt opgenomen dat zijn, dat door de heilige rivier. Doen. Ja. Vind ik wel mooi eigenlijk. Het grootste, het grootste gedeelte zijn, zijn uh, moslims uh, in Bangladesh. Ongeveer 80 of 90 procent. Ja. En uh, ja, die, die worden uh, ja, begraven zo snel mogelijk na het overlijden. Dat is altijd de regel. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik, zoals ik al zei, ik had ze nooit, nooit gezien. Maar ze zijn ook heel schaars. Ja. Er is uh, ruimtegebrek, de uh, landprijzen zijn vrij hoog. Dus wat ze doen is, dan hebben ze ergens een begraafplaats... en dan maken ze hele diepe graven... zodat, uh, zodat een hele ze familie... Stapelen. Zodat er ze maar stapelen. Ja. Ah, oké, okay, ja, dat is natuurlijk wel slim. Ben je wel eens naar een, een, een Bengaalse begrafenis geweest? Nee, nee, nog nooit. Maar een, uh, een vriendin van ons, zij is Bengaals. Zij wilde laatst naar de begrafenis van uh, een vader van een vriend van haar. Mm. En toen uh, belde die vriend, die belde haar op. En die zei van, ja, dat vind ik echt wel heel, uh, heel fijn dat je wil komen. Maar ik moet je wel even een persoonlijke vraag stellen. Ben je ongesteld? <lacht> uh, want uh, ja, als je dus ongesteld bent, uh, uh, mag je niet... Uh, op die begraafplaats komen, want dat is onrein. Ach, geloof, dat, dat is soms zo raar. Die verzinnen altijd ja, wel weer heel iets geks. Ja, ja. Maar. Uh, maar uh, ja. ja, want uh, dat is heel raar, want ongesteldheid is juist iets heel schoons. Ja, en iets heel. heel natuurlijks. En ook iets waar je helemaal niets aan kunt doen. Nee, nee. Uh, maar dat is, ja, dus, dat, is maar... dat is heel vreemd. Maar het kan dus dan zo zijn dat je eigen vader begraven wordt... en dat je dan niet naar de begrafenis mag? Als je ja, ongesteld bent. maar volgens mij is het... Wat ik, heb, uh, wat ik heb begrepen, wat mensen me vertelden... is dat het afhankelijk van de, hoe religieus de familie is... Okay. Uh, zijn vrouwen over het algemeen überhaupt niet... Uh, bij de ceremonie zelf aanwezig. Oh, uh, en dan, weet je, dan hebben de vrouwen natuurlijk wel apart een soort ding met elkaar. Uh, dan zijn ze niet bij de begrafenis zelf, maar dan, zijn ze, dan, ja, dan hebben ze wel een moment met elkaar. Maar het is, ja, dan mogen ze daar misschien uh, niet bij zijn. Hmm. Nou ja, gek. Hé, hey, uh, Karel Kuiperi, ja. we hadden je al een tijdje niet gesproken, maar ik uh, ben uh, blij dat je er weer in zit. Ja, ik ook. Uh, leuk je weer te spreken. Ja, en uh, ja, ik hoop uh, je, je snel weer te spreken eigenlijk. Heel goed, daar gaan een we voor zorgen. Fijne week daar in ieder geval in Bangladesh. Tot snel. Jij ook, veel plezier met Frank Bauer. <laughs> Dankjewel. Raymond Kranenburg in Amerika, goedenacht nogmaals. Hey, goedenacht. Je werkt er bij een softwarebedrijf en woont in het Amerikaanse Arroyo Grande. Dat ligt in Californië. Uh, heel veel Amerikaanse begraafplaatsen hebben te maken met het, een uh, bepaalde gebeurtenis, toch? Um ja er zijn hier een flink aantal uh, begraven, uh, begraafplaatsen die zeg maar een collectie van doden hebben van iets wat er gebeurd is bijvoorbeeld uh, in San Francisco is er een begraafplaats met um, uh, een hoop doden van uh, de 1906 aardbeving uh, oh ja ja er zijn wat er zijn wat uh, begraafplaatsen uh, in Gold Rush Gold Rush places uh, waar, waar nu dus eigenlijk niemand meer is en dan heb je dus gewoon een begraafplaats Zomaar ergens. En ook militaire begraafplaatsen. En ook van de, de Civil War natuurlijk. Ja, hoe zien die militaire begraafplaatsen eruit? Die zijn meestal wel redelijk verzorgd, ja. Dat, uh, maar het zijn, het zijn allemaal, ja... Recht toerecht aan de wel, hè? Die, ja, recht toerecht recht aan allemaal. Een soort militairen die naast elkaar liggen. Hey, kost dat veel geld om begraven te worden in Amerika? Ja. Um, nou, niet als je in het leger hebt gezeten in tijd van oorlog. Dan uh, begraaft uh, de, de regering je. Dan kan je dus uh, zorgen, dan krijg je een militaire begrafenis. Uh, en dat is dus gratis. Uh, ja, en anders dan... Er zijn, er zijn een hoop... Uh, ik heb een aantal... Uh, mensen gehad die overleden zijn en die uh, het was meer een bijeenkomst van het vrienden bij elkaar, en dan een, een beetje een gedachte, een beetje een aantal mensen die wat zeggen erover. En je ziet niet echt veel van de, van de begrafenis zelf. Dus het dus zijn niet van die hele grote georganiseerde begrafenissen, tenminste hier gewoon in de omgeving. En, nee, niet zo uh, ja, rauw auto's en zo'n stoet die langzaam naar de begrafenis trekt. Als we in Nederland kennen, dat heb je daar eigenlijk minder. Ja, dat heb je daar een stuk. Heb je hier een stuk minder, ja. En hoe ziet er zeg maar een normale begraafplaats eruit? Um, nou, we hebben hier twee begraafplaatsen in het dorp. En eentje is een uh, katholieke. En uh, dat ziet er wel redelijk vervallen uit als ik er langs rijd. Oh. Dus uh, ik weet niet precies waarom. Maar... En dan, dan is er ook nog eentje een stukje dichterbij. En dat is geloof ik een openbare begraafplaats. En daar lijkt het, en dat heb ik vaker gezien, het zijn allemaal tegeltjes op de grond. Je hebt niet echt zo'n headstone, zo'n stenen die rechtop staat, nee. maar meer een, een plakket op de, op de grond. En het lijkt alsof dus ze ook heel dicht op elkaar liggen dan allemaal. Het, het, het is minder ja, minder idee dan je in Nederland zou denken. Ze ja, denken dat er in Amerika genoeg ruimte is voor dat soort dingen. Dat, dat het niet zo op elkaar hoeft. Oh ja, hoeft. maar... Ja, hier zijn ze ook midden in het dorp en het dorp is er zeg maar omheen gegroeid. Oh ja, ja, ja De begraafplaats ja. was er natuurlijk al. Ja, maar, dan, uh, maar je hebt dan geen uh, begraafplaatsen uh, buiten het dorp? Um, dat zie je in Nederland nee, eigenlijk ik... vaak, dat in het dorp ligt dan zo'n hele oude begraafplaats. Waar je eigenlijk bijna ja. geen plek meer hebt. En dan is er buiten het dorp de nieuwe begraafplaats die dan veel groter is. Ja, nee, de, de nieuwe begraafplaats ligt hier gewoon in het midden van het dorp. En daar, uh, daar worden nog steeds mensen begraven. En daar is ook nog steeds ruimte zat voor. Maar die uh, katholieke, die, is wel, die ziet er wel voller uit. En het lijkt ook echt wel alsof dat zeg maar, een afgesloten geheel is. Zo van, nou ja, klaar, vol. Ja. En um, de rest nog ergens anders. Tot, totdat ze er een keer gaan bouwen als het echt uh, verjaard is, zeg maar. Ja. Ja, ja. Hé, hey, uh, Raymond Kranenburg, uh, bedankt voor, uh, voor alle informatie die je de, de, deze uitzending hebt gegeven. En een ja, hele fijne week daar bij het softwarebedrijf uh, in Amerika. Uh, ja, dankjewel. En jij ook. Ik hoop je snel weer te spreken. Goedenacht. Is goed. Goedenacht. Uh, dan gaan we even luisteren naar wat feitjes over begraafplaatsen... uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Nederland is een van de oudste begraafplaatsen... Oud-Eik en Duin in Den Haag. Sinds de 14e eeuw kan je hier al begraven worden... In Praag vind je de oudste Joodse begraafplaats van Europa. Op 1 hectare liggen maar liefst 100.000 mensen begraven... en de plek bestaat al sinds 1478. In Groningen kan je het duurst begraven worden. Voor een plekje op de begraafplaats Essenveld betaal je maar liefst 7200 euro. In Nieuw-Zeeland heb je in een klein dorpje wel een hele gekke begraafplaats. Een begraafplaats voor gebruikte tandenborstels. Je stuurt hem op en dan hangen ze je tandenborstel op aan een hek. De wereld van Philemon. Marieke Koets in Australië. goeiedag nogmaals. Hallo. Een Australische begraafplaats. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, nou, het is net wat ik net ook uh, hoorde van de jongen in Amerika... Um, niet, recht, niet recht toe, recht aan. Het is een beetje alles door elkaar heen. Dus ik, ik zie nooit echt paden. Um, en ze zijn altijd onwijze mooie plekken, wat bijna zonde is. En ik denk, ach, als je hier een huis zou bouwen, dan ben je Ja, maar het zijn dus wel begraafplaatsen waar je zelf zou willen liggen... als het uh, ooit zover is. Of ja... Een beetje rare ja, vraag, dus, maar... Ja, het is een, het is een begraafplaats met een view, ja. Maar dat, uh, Er zijn ook van die mooie oude bomen over die graven heen, zeg maar... Nee, het is heel veel aan de kust. Dus oh, dat is die, die, nog die, mooier. Dan, dan heb je ja, precies. Dat is echt <laughs> heel mooi. Daarom ook echt af en toe. Ja, dan denk ik, ach, wat zonde. Ja, mensen hebben er niks meer aan. Is, en is het dood? Is dat, uh, is dat iets bespreekbaars in, uh, in, in uh, Australië? Of ja. Zijn de, ja wel, uh, zijn de mensen daar open over? Pardon? Ja, zijn mensen daar open over? Ja, zeker. En ik hoorde. Uh, Gisteren vertelde uh, de, de, de vader van mijn vriend, zei ja, um, sinds de katholieke kerk um, um, het uh, nu ook goed vindt uh, dat er gecremeerd mag worden, dan schijnt dat tot toe te nemen. En dat houdt dan, dan ook wel uh, het gesprek gaan, zeg maar. Maar het was heel makkelijk. Ik heb, het, uh, ik heb er een paar vragen stellen uh, binnen de familie van Nick en uh, dat was allemaal geen probleem. Dat was allemaal, ja, heel ja. Zeker. En worden mensen over het algemeen begraven of gecremeerd? Nou ja, het was dus veel begraven. Maar nu de katholieke kerk heeft gezegd. Uh, er mag ook gecremeerd worden. Uh, neemt dat aan populariteit toe. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Maar de, de begraafplaatsen die zijn dus uh, ontzettend mooi. En op de meeste plekken uh, ja, de zou je bijna de zelf willen wel willen wonen. Dat vind ik vaak erg mooi. Ja. ja. De locatie vind ik erg mooi. Maar ze uh, hoeven mij niet te begraven. Jij denkt eigenlijk een beetje zonde dat die mensen zijn toch al dood. Die zien het niet meer, die view. Kan ik daar niet gewoon een ja, huis gaan bouwen? Ja. <laughs> nou, heel eerlijk Ja, ik, ik bedoel met alle respect voor mensen die dat heel belangrijk vinden. Maar, maar ik heb een hele andere. Ja, als ik dood ben, mogen ze mijn hele lichaam gebruiken... voor waar ze het voor nodig hebben. en Dat ik daar iemand alles mee blij kan maken, hoera. Ja. En dan, en dan ook nog een plekje op mijn raadplaats... mogen ze dan beginnen met hun eerste huis. Nou, mooi. Marieke Koets, uh, ik uh, hoop dat je sollicitatie is gelukt. Dat je gebeld wordt ja, dat je die baan hebt. Je gaat het deze week horen veel. waarschijnlijk. Ontzettend veel succes ja. daarmee. En sterkte. Dank wel. Bedankt voor je bijdrage. Dan gaan wij nog even luisteren naar een liedje... van een rapper die eigenlijk uit Congo komt. Maar op een gegeven moment in 1988 is hij verhuisd naar Parijs. En toen heeft hij ook het woord Metre wat meester betekent, aan zijn naam toegevoegd. Want zijn eigenlijke naam was ook Gims. Dus nu heet hij Mettre Gims. Met Je me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 je sais que ça fait que je te dis plus pour Sive, mais je veux dire juste pour la rive Si je reste, les gens me fluiront sûrement comme la peste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 J'ai plus le goût de sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je fais de mieux, ça, de réfléchir plus facile, ne réfléchis, plus facile. Je me, guis, stop, me réfléchis plus, J'me tire, je me demande pas pourquoi je suis pas sans mentir parfois je sens mon cœur qui saute, tu C'est triste à dire, maar plus rien m'attriste. Laisse-moi partir d'ici. Je regarde le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait kiffer, tienkant, des prix pour cif. Mais je veux dire, juste pour la lire. Met trekking met Je me Nou, ik dacht een bumper, maar... Uh... Dat hoeft ook helemaal niet, want Frank zit hier. Ja, ik ben jouw bumper. Frank is mijn bumpertje. <laughs> Gadverdamme. <laughs> Hierna het programma Nachtbrakers, ja. Frank. Ja. Wat jij presenteert. Zeker. Uh, waar ga je het over hebben? Nou, ik ga het over typische Nederlandse dingen hebben. Ik was bij de, de, de musical van uh, André Hazes. Hij gelooft in mij. Dat ben ik ook geweest. Wat een top musical. Echt goed, hè? Ja. Echt goed gedaan. Ja. En, uh, en daarvoor was ik de avond daarvoor was ik in het concertgebouw bij een Hollandse avond. Hij ja, vraagt me niet waarom ik daar was, maar... Wat ga jij veel uit zeg? Ja, ik ga graag de hort op. Maar toen dacht ik van, um, wat zijn nou echt typische Hollandse dingen? Want ik liep dus de Polonaise en, ik was lekker, en, en André Hazes was echt natuurlijk de volkszanger van het hele volk. van Echt van heel Nederland. Mm -hmm. Dus toen ging ik een beetje zo erover nadenken van wat nou allemaal typische Hollandse dingen zijn. En je hebt natuurlijk Haringen, je hebt natuurlijk Sinterklaas. een mooie discussie ook. Drop. Naar Drop. Nou ja, ga, maar, ga maar zo door. Toen dacht ik, daar ga ik het over hebben. Wat vind jij typische Hollandse dingen? En dat zou eigenlijk ook mijn vraag aan ja, jou, Heb jij iets wat je bijvoorbeeld, als je met veel op reis geweest... dat je bijvoorbeeld mist, of wat je echt... Maar bijvoorbeeld ook klagen. Hè? Nederlanders zijn ook echt klagers. Gezelligheid. Nou, gezellig, gezellig, gezellig. Ja, dat kan je niet eens in het Engels echt goed vertalen. Het woord gezellig inderdaad. Nee, maar wij weten ook wel echt hoe we dingen gezellig moeten maken. Ik was een keer op Hawaii. Het mooiste eiland uh, qua natuur ongeveer waar ik ooit geweest ben. Maar het is daar gewoon niet gezellig. Als wij, daar Nederlanders, als wij daar als Nederlanders hadden gezeten, hadden we gezellige barretjes gemaakt. En leuke strandtentjes. En daar had je dat helemaal niet. Het is daar gewoon ongezellige bende. Maar in wat voor opzicht is het dan ongezellig? Zijn het hele strakke barren of zo? Of is het helemaal... Ja, ze hebben daar weinig geen barren. En als dan heel erg geregeld en strak. En dat, dat, dat je... Uh, please, way to be seated. En dat je dan... Ja, ja, ja gewoon niet uh, van die grote pick-up trucks. En overal regeltjes. En... Het is gewoon, ik denk ja, als zij Nederlanders hadden gezeten, dan was het gewoon leuk geweest. En wat vind jij dan typische Hollandse gezelligheid? Wat betekent dat dan voor jou? Hoe ziet dat eruit? Nou, dat is heel verschillend. Dat is zowel uh, Bloemendaal als uh, Wijk aan Zee, als je, als je het over strandtenten hebt. Maar ook Amsterdamse kroegjes. Of, eh, kroegjes trouwens over, over heel wat land. Of uh, ja, restaurantjes. We weten het wel gewoon een beetje sfeervol. Maar ook dus een beetje dat... kneuterig zijn we natuurlijk. Ja, ja het is ook niet... Uh, het hoeft ook niet heel strak te zijn. Het is een beetje rommelig, te houden we van. En uh, ja, dat vind ik wel iets, echt iets heel, heel positiefs aan, aan Nederland. En wat vind je negatief aan Nederland? Nee, of aan het, zit, te, ja, zit ik te bedenken. Eigenlijk niet zo heel veel. Ik denk dat wij best wel een leuk, leuk land zijn. Gierig misschien? Nee, dat zijn we al lang niet meer. Dat was echt iets van vroeger. Dat denken we, dat we dan, maar zijn we, echt, we zijn helemaal niet gierig. Daar maken de Belgen heel veel grapjes over. Dus, ja, maar we kunnen juist enorm goed spenden. Nee, ik, vind het, ik ben wel echt positief over, uh, over Nederlanders en Nederland. Ik maar vind gezelligheid het, vind jij dus echt een typisch Hollands ding? Ja. ja. Dat is wel een goede inderdaad. Ja, Ook omdat je het niet kan vertalen naar een andere taal. Dat is uh, interessant inderdaad. Ik heb nog niet aan gedacht, joh, wat Een goede. Nou, ontzettend veel plezier met je programma. Je en uh, ik zit hier volgende week weer om uh, 1 uur met de wereld van Filemon. En zometeen dus Nachtbrakers. Veel plezier. De wereld van Filemon. De n, n.